Drie uur, Lot Levin met het NOS-journaal. Een van de geldschieters van de Asuna-moskee in Den Haag... lijkt banden te hebben met terrorisme. De financier is een liefdadigheidsinstelling in Kuwait... waarvan twee vestigingen op de Amerikaanse terrorisme-lijst staan. De inlichtingendiensten AIVD heeft de gemeente Den Haag... daar vorig jaar voor gewaarschuwd. Dat bevestigen bronnen aan Nieuwsuur en NRC Handelsblad. De machtige Libische generaal Haftar, over wie geruchten gingen dat hij doodziek of zelfs overleden was, is springlevend en terug in Benghazi. Op tv-beelden is te zien dat hij uit een vliegtuig stapt en zegt dat hij in goede gezondheid is. Haftar heeft sinds een paar jaar de macht in het oosten van Libië. Een paar weken geleden kwam hij terecht in een militair ziekenhuis in Parijs. Wat er nou precies was, is nog steeds niet bekend.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 Volgens de krant komt er een einde aan een instituut. Hij schreef acht jaar lang dagelijks een stukje. zonder ooit een dag over te slaan. Op woensdag 16 mei verschijnt de laatste voetnoot. Het weer dan nog in het westen en noorden: kans op lichte regen. Het is 7 tot 10 graden. Overdag vrij veel bewolking. Met eerst regen in de westelijke helft van het land. later ook verder landinwaarts. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1.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 zit na de nacht van de radio op NPO Radio 1. Het programma waarin we op zoek gaan naar verhalen. Gemaakt door kunstenaars, podcastmakers, muzikanten, opiniemakers, columnisten en idealisten. En dat doe ik ook graag met jou, de luisteraar. Via 0800-1121 uh, kun je meepraten. Je kunt een appje sturen naar de Radio 1 app. Die is gratis te downloaden op elke serieuze telefoon. Uh, Mobiele telefoon. En onze Facebookpagina kun je alle items die we vannacht uh, gaan maken, kun je terugluisteren. Um, moet je wel even de pagina liken, vinden we fijn. En um, wat hebben we de komende twee uur nog allemaal voor je in petto? Julius van de redactie is hier. Als je belt naar 0800 1121, krijg je hem aan de telefoon. En misschien spreken we elkaar dan zo meteen in de uitzending. Um, we hebben nog podcast, we hebben lekkere muziek. En nou ja, we hebben weer een bijzondere week gehad. Het is natuurlijk uh, de nacht na de dag van de koning. Zeker. Zeker, ja, deze is goed. Ja. <laughs> Goedenacht. Goedenacht. Uh, Julius, het was een aparte ja. week. Het was, uh, nou ja, een aparte week. Ja, ik weet niet of je nog kan herinneren. Ik bedoel, dat, uh, überhaupt uh, de, de, meeste, de meeste herinneringen deze week bleven nogal haken, her en der. Ja, dat klopt. Nou, ik heb vooral vandaag met heel veel uh, verbazing weer naar de Koningsdag gekeken. Normaal gesproken feest ik wel. En, um, maar nu, nu was ik thuis, en toen zette ik de tv aan, en toen zag ik de intocht. De intocht van de koning. Ja, nee, sorry, de intocht. Ik zag het zeg maar de, de, de, de hele gebeuren met het Koningshuis. En ze werden natuurlijk uitgenodigd. Het was in Groningen dit keer. En ik kijk er toch met best wel verbazing naar, moet ik zeggen. Het spektakel. Ja, het is. Um, ja, ik vind het toch een beetje ouderwets moet ik zeggen. En het lijkt wel steeds jaar, of ieder jaar weer wat, wat, wat erger te worden of zo. Dat je er steeds meer over gaat verbazen. Maar is dat gewoon dat jij ouder wordt? Of is het, is het de poppenkast die, die naar jouw mening. Uh... Ja, de poppenkast, denk ik. Is, uh, is, het wordt, ja, ik denk van ja, joh, al die mensen die er dan langs de kant staan te wijven en met vlaggetjes. En, en, en ik, vind het ook zo, ik vind het eigenlijk ook zo zielig voor die prinsesjes. Ja. Heb je, heb je de fotoshoot gezien? Uh, nee. Nou, Erwin Olaf, de, de bekende fotograaf, heeft een uh, uitgebreide shoot gedaan met de familie. Ja. Die is net voor Koningsdag uh, gelanceerd. Oké. Okay. Um, daar is, werden natuurlijk meteen allerlei memes van gemaakt. Ja. Uh, het, het grote nieuws was een beetje dat uh, uh, onmiddellijk uh, Amalia tot Lekkerwijf werd uh, gebombardeerd. Ja, met, oh, god. Met, met, met, de, met de rijp 12 jaar. Ja, ja. ja, ja. Um, er was natuurlijk weer kritiek op bepaalde dingen, waarvan je denkt van: gaat, gaat de mensen helemaal geen bal aan? Maar ja, die meiden die, die proberen het hele jaar een beetje normaal te zijn. Ja, die krijgen het te voortdurend. Ja. dan is het Maar wat vind jij ervan? Vind jij niet dat het koningshuis een beetje, ja, dat het een beetje oudbolig is? Natuurlijk is het oudbollig. Het is een achterhaald instituut. Troon, erfelijke troonopvolging en zeg maar het instituut van een koninkrijk dat ja, als je erover nadenkt slaat het nergens op. Nee. Um, maar het blijft ongekend populair en het is ook ja ik kan me voorstellen in, zeker ook in de week die wij gehad hebben dat, dat is ook letterlijk wat veel mensen zeggen ja met met, met de regering en de politici ja, uh, ja. en hun uh, uh, vrijwillige uh, geheugenverlies uh, ja, dan is het wel eens lekker om gewoon naar, naar een groep mensen te kijken... die ook zogenaamd aan het hoofd van jouw land ja. staan. En die gewoon een beetje gezellig doen. En uh, handjes geven en zwaaien. En, uh... Denk je dat, dat, dat, dat, dat het koningshuis voor veel mensen ook een soort hoop is of zo? Een soort troost? Nou ja, uh, hoop weet ik niet. Want ja, ja als de oorlog uitbreekt, uh, vliegen ze naar Londen. Dat, uh, ja, hè, precies. Dat, uh... Zijn ze als eerst weg. <laughs> ja. Met een speedboot. Dus, dus ik weet niet of het zozeer hoop is, maar een soort van... Um, Troost eerder, ja, en, ja. en vermaak, en, uh, en een soort van uh, ja, nou ook, ook wel een beetje, ze zijn toch een beetje de personificatie van, van nationaliteit, van ja. zij zijn. Nee, je hebt het Koningshuis, je hebt, je hebt, nou ja, dat ook de voetballers hoeven tegenwoordig, ja, we hebben gelukkig de Leeuwinnen. maar ja. weet je wel dat, ja. dat ze alle juichen op EK's en WK's, is ook, oh, ja, ja, dat is nee. voorbij, dus dan moeten we het maar met Koningsdag doen. Nou ja, precies, dus, um, ja, er zijn best wel veel mensen, en ik reken mezelf daar ook wel een beetje toe, ja. uh, die, die het scheiden. Van, aan de ene kant vind ik het belachelijk en aan de andere kant denk ik van nee ja er zijn, bedoel als je kijkt naar, ja, waar hebben ze nou oh ja Monaco, ja, je hebt ook echt allerlei ja. erfen, je hebt ook allerlei koningshuizen waarvan je denkt van, jee, wat zijn had nou weer van Ja. Nou, dan zijn ja. deze eigenlijk nog best oké. Okay. Ja. Ik bedoel, nou ja, begon ja het begon natuurlijk de... allemaal met de komst van Maxima. En dat was ook natuurlijk een ruil op zich. Maar ja, ja, maxima hebben we in ons hart gesloten en geaccepteerd. Ja, en die, die, nou die meiden, ja, het zijn gewoon jonge meiden en die kunnen er ook niks aan doen. Nee. Die zijn nee. Er ook maar gewoon en ingevoren. het was natuurlijk, Willem Alexander had ook al gedoe als kind. En volgens mij heeft, ik weet nog een verhaal van Beatrix, dat zij op een gegeven moment in haar puberjaren uh, als een soort van uh, vermomd door Amsterdam ging lopen. En dat ze zich helemaal om had gekleed en dat niemand, ze wilde even niet herkend worden. En dat komt toen ook nog. Want ja, toen had je niet, zeg maar. Als je beelden verspreid werden, dan hingen die ergens op een gemeentehuis of zo. Ja. En dan waren die niet over het hele internet gepleist, zodat iedereen je. Ja. Maar denk je dat het Koningshuis over tien jaar, of laten we zeggen, over twintig jaar, dat het verandert of dat het nog bestaat? Of dat het precies hetzelfde sprookje blijft? Ja, dat, dat hangt helemaal af van wat er, wat er met de, de wereldpolitiek gaat gebeuren, zeg ja. maar als het als het vrede blijft en de politiek sukkelt door... zoals het nu steeds gaat. Ja. Als het allemaal heel stabiel en constant blijft... dan zie ik niet in, dan gaat het aan niet afgeschaft worden. Uh, want er is dan geen reden toe, zeg maar. Uh, en um, ja, echt afgebouwd. Ja, Het is al ceremonieel, dus uh, je, zou, je zou erop kunnen gaan bezuinigen. Maar aangezien zeg maar, de VVD nogal koningsgezind is... en die standaard aan de macht zijn... Uh, ja. Gaat nee, dat gaat het niet zoveel gebeuren. gebeuren. Volgend jaar gewoon weer Koningsdag. Precies. Nou goed. Um, ja, we, um, iedereen heeft feest gevierd. Maar uh, we hebben deze week hebben ook allerlei mensen hun best gedaan om mooie podcasts voor jullie op te nemen. En we gaan vanavond beginnen met de traditionele Sjoege column. Van 100 seconden. Die is deze week gemaakt door acteur Jober. En hij heeft een hele wijze levensles voor ons. Je hoort het in de 100 seconden Sjoege. 100 seconden shuka. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Adem in. Adem uit. Zo. Nu ben je bewust aan het ademen, terwijl het net nog automatisch ging. Hoe irritant is dat? Excuses, ik kom er zo op terug, beloofd. Begin deze maand was er een sterfgeval in mijn nabije omgeving. En een week later was de begrafenis. En drie dagen daarna hebben we nog een keer gecheckt... of de overledene in kwestie nog steeds dood was. Want zo dicht bij Pasen neem je toch liever het zekere voor het onzekere. Maar ze bleek standvastig in haar sterven. De periode tussen iemand sterven en dienstbegrafenis is altijd een rare tijd. Met de dood zo acuut aanwezig krijgt alles in het leven opeens extra nadruk zoals een wit bord op een zwart tafellaken. De dag na haar overlijden was de eerste mooie dag van het jaar. We zaten in de Belgische Kempen... waar je op een zonnige zaterdagmiddag geen steen kunt gooien... zonder een wielrenner te raken, en keken door fotoboeken. Iedere foto was raak. Allemaal momenten die belangrijk waren. Niet alleen voor ons, maar ook voor haar. Omdat het de momenten waren die haar leven gevormd hadden. Momenten die nu, na haar sterven... nog zoveel belangrijker leken dan toen de foto werd genomen. Want het gevaar van het leven, wanneer de dood ver weg en abstract lijkt, is dat we het verlief nemen. Dat we ons door de alledaagsheid van het bestaan laten afleiden van hoe adembenemend wonderlijk het is dat wij hier überhaupt zijn. Heb jij enig idee hoe klein de kans is wiskundig gezien dat jij geboren zou worden? Natuurlijk niet. Daarom is de midlife crisis uitgevonden. En het is ook doodvermoeiend om de hele tijd bezig te zijn met dat je leeft. Het leven is net als ademhalen. Je doet het automatisch. Maar soms kan het geen kwaad om even een momentje te nemen en het bewust te doen. Zie je wel, ik zei toch dat ik erop terug zou komen? De naar Wuthering Heights van Kate Bush, en dan is het tijd voor het Joop Café. En in het eerste deel praat Francisco van Jolen met zijn redacteuren Pascal Vanenburg en Dennis Lamy, en beiden hebben het debat gevolgd rond Memogate. Wat viel hen op, en wat betekent het? Ja, wat betekent Memogate voor de democratie? Want als politici niet zich zeggen niet te kunnen herinneren waar ze mee bezig zijn, dan zegt dat iets over. Er worden beslissingen genomen, maar je weet, niet, je weet eigenlijk niet waarom ze worden genomen. Wat zegt dat over de democratie? Je hoort het in het Joopcafé. Het Joopcafé. Uh, dit is op donderdag, moet ik het zeggen, dat ik wil opnemen dat jullie allebei gekeken hebben naar het debat met premier Rutte over Memogate. En ik moet zeggen, ik was, ik was benieuwd, uh, Pascal, uh, herinner je je daar nog iets van? Um, ik, ik heb daar geen herinneringen aan, nee. Een, een debat zeg je. Ja. Nee. Heb je het verdrongen of heb je het er gewoon eigenlijk weet je niet meer dat je die herinnering had kunnen hebben? Nou, ik um, heb daar uh, net wat van gezien, maar ik herinner me niet dat dat hetgene was waar het over ging. Ja, nee. En ook niet of het echt een debat was, want misschien was het wel een vraaggesprek. Misschien was het wel een vraaggesprek inderdaad. Ja, ja ook dat. Uh, Dennis, heb jou, wat, is jou, uh, wat was jouw indruk van uh, toen je, nou, de, de, de, de premier lag onder vuur, uh, er stond wat op het spel, uh, je had, uh, zeg maar de democratie in, in, in vol bedrijf? Uh, ja, dat, dat mag je zo zeggen, maar ik weet niet of dat echt de hele juiste omschrijving is. <laughs> uh, de term Nemogate is natuurlijk al best wel... Typisch. Uh, Waarom is dat typisch? Nou ja, het gaat over uh, documenten die wel op tafel lagen of niet. Of, of Rutte was net even op de wc of zat net aan een andere tafel. Terwijl uh, het zou eigenlijk gewoon zou moeten gaan over de inhoud. Namelijk over het feit dat überhaupt die dividendbelasting er ooit... Uh, of die afschaffing ervan er ooit doorheen gekomen is. Uh, dus het werd nu vooral een, een semantisch spelletje. Uh, je haalde net al een uh, zeer treffend voorbeeld aan van de heer Lubbers... Die dat deed ik heel ver voordat we hier gingen praten. Dus is doodzonde nummer 1, daar nooit over beginnen. Dus ik zal, zeggen, ik zal het even snel uitleggen. Uh, er was ooit, we hadden het over dat, hier de, dat dit gaat over taal. Uh, Pascal zei het net ook, herinnering. Uh, je hebt het over, is het een memo, ja of nee? Of is het een intern stuk, wat zijn het dingen? En ik moest denken aan een, een beroemd voorval uit de uh, jaren tachtig. De premier Lubbers, die had in de troonrede uh, koning Beatrix laten zeggen... dat uh, in Nederland het milieu... Uh, Schoner was geworden. Op alle fronten, met name water. En nou, iedereen in de kamer, de hele kamer, viel daar overheen. Want hoezo was het water schoon geworden? We hebben het over de jaren tachtig. Toen was het echt nog wel een beetje vieze smeerboel hier in Nederland. hadden nog zure regen, er ging van alles mis. Het grote gif, de gif werd geloosd op de rivieren. En hier zei ineens iemand met name water. En Lubbers stond in de Tweede Kamer en die zei: Ja, maar met name betekent bijvoorbeeld hè, dus uh, daar waaronder water. Hè? Dus, en toen zei de Kamer, nee, dat is niet zo. Met name betekent, uh, je noemt een aantal voorbeelden. En dit voorbeeld in het bijzonder. Hè? Dus uh, ik uh, vind uh, Vara een organisatie die goede programma's maakt. Met name... De jo podcast Dan vind ik met name de jo podcast erg goed. Hè. Dus dan, daar gaat het dan om. En uh, nou, Lubbers hield daar aan vast. En de, de oppositie zei van, ja, maar dit is allemaal onzin wat je nu vertelt. En toen kwamen ze erachter dat Lubbers gebruikte... een, uh, want die zei, ik heb het woordenboek geraadpleegd gewoon. En daar staat het gewoon in. En de anderen die gingen ook het woordenboek vragen. En die zei, dat, daar staat het niet in. En toen bleek dat Lubbers beschikte over een oude editie van het woordenboek. Dus de firma Van Dalen, die heeft geloof ik nog een nieuw woordenboek aan Van Dalen, aan de Lubbers gestuurd. En dan zag je dus, alles draaide eigenlijk om één woord. Kort, tot zover deze korte dinges. Wat wilde je daar eigenlijk over zeggen? <lacht> nou ja, het, het, het zegt eigenlijk wel iets over het feit dat er niet zo heel veel veranderd is in al die tijd. En, en het feit dat, uh, nou, ken ik, woordspelletjes of. Uh, ja, dat het eigenlijk een beetje nog steeds de, de mores is in de Kamer. Uh. Ja, maar dan dat doe je het denk ik te kort. Want het, politiek gaat natuurlijk toch om taal. Het gaat erom wij, wij, dat wij boos zijn op Trump... gaat voor een groot deel over de taal die hij gebruikt. In de media zeker, maar uh, in haar pure vorm... zou je zeggen dat de politiek vooral gaat over inhoud... en dat het zo saai mogelijk zou moeten zijn. Die maakt beleid. Uh. En in dit geval gaat het erover, uh, natuurlijk lijkt mij logisch... Die dividendbelasting werd afgeschaft. Mm -hmm. Tot verbijstering van het hele land zo'n beetje. Mm -hmm. Er werd uh, gezegd, het is een rare maatregel. Uh, er blijken notities te zijn van mensen die zeggen... dit moet je niet doen. Uh, Rutte ontkent dat die notities geweest zijn. En nu blijkt ook nog eens een keer dat de enigen zeggen... dit moet je wel doen. Uh, ja, dat werd ingefluisterd door de multinationals die daar voordeel van hadden. Dan is het toch heel logisch dat het gaat over uh, die notities... Uh, nou nee, het is natuurlijk wel ernstiger... Ja, je kan het hebben over woorden, maar die kant, het is natuurlijk wel ernstiger... dat, dat kennelijk uh, grote multinationals uh, uh, politie kunnen invluisteren. Uh, wat er wel niet in een regeerakkoord komt. En, uh, uh, maar dan zal eerst moeten bewijzen dat ze dat gedaan hebben. Uh, ja, dat is waar. Ja, dat, dat, is waar. Ja, dat, dat, is... dat staat ook in de memo's. Er is, er is in, ja. een van die, in een van die memo's daar is er een hele hoop uit weggelakt. En dan is er bijvoorbeeld ergens bovenin is dan de naam weggelakt van de gesprekspartner. Maar ze zijn in hun haast vergeten om dat onderin ook te doen. Dus daar staat gewoon de naam van... Ik geloof dat die van Unilever of van Shell was. Oh, ja. Polman, die naam staat er dus gewoon in. Dus die heeft daar gewoon aan tafel gezeten. En die heeft eigenlijk gewoon de hele boel lopen opstellen voor ze... Ja. Dus ze hebben ook nog eens heel erg slecht lopen weglakken. Ja, zelfs dat kunnen ze niet, waar je nee. zeggen. Dus die lui, ja, die, je moet je voorstellen er is een formatie aan de gang. Uh, daar komen allerlei, dat is heel normaal trouwens. Hè, dan, als je, de formatie is waarop je gaat binnenhalen, dat is het enige. eens in de zoveel tijd het moment. Dus iedereen, van vakbond tot rode kruis tot weet ik veel wat, die probeert dan uh, zijn ja, eisen of wensen mm. aan, de, aan die tafel te krijgen. Het is niet zo raar dat Unilever en Shell dat ook proberen. Het is raar dat er zo naar geluisterd wordt. Tegen het advies van de ambtenaren. Ja, het, het is inderdaad ook... Uh, dat maakte het debat gisteren ook zo frustrerend. Want um, er is iets uh, ja, behoorlijk naar zijn hand. Er is, het is een politieke keuze die gemaakt is. Het is uh, besloten om het geld bij die multinationals... gewoon lekker te laten liggen. Nou, dat zal je ergens anders vandaan moeten halen. Um, de, uh, vervolgens gaat het niet... Daarover, maar gaat het er alleen maar over, hebben die papiertjes op tafel gelegen of niet? En dat de debat begon om drie uur s middags en dat duurde tot één uur s'nachts. En het ging al die uren lang, negen uur lang, ging het alleen maar over van, is er wel of niet een memo geweest? En was, er een, was het dan toch nog een, part, een, een, hoe noemde Rutte het? een partijstuk of in plaats van een memo? Uh, Buma die ging uh, daar staan filosoferen wat nou eigenlijk een herinnering was. En dat was echt ontzettend frustrerend om dat te zien. En waar, hoe had je, wat had je dan gewild waar het over gegaan was? Um, nou, in eerste instantie uh, over, de, over die leugens van Rutte. Daar uh, ging het niet nu over. Eerste, precies, maar daar ging het veel en veel te lang over. En voor mij hadden ze ook nog wel eventjes over die inhoud van Waarom, als alles en iedereen tegen adviseert, waarom druk je het dan toch door? En dat miste ik in het. Ja, daar ging het debat natuurlijk gisteren ook niet over. Maar. Nou heb je een complete dag debatteren weggegooid over het wel of niet herinneren van een papiertje op tafel. En de inhoud ervan, daar is nog steeds niks mee gedaan. Wat vind jij daarvan, Dennis? Nou, het is, is geen incident meer, Dennis. Ik bedoel, uh, de VVD het al jaren, uh, al enige jaren, in, in, uh, in hele rare incidenten. Uh, corruptie, uh, we het geval gaat met keizer natuurlijk. Nu, dit weer, uh, ja, het is een soort schoothondje geworden van keizer. Was de partijvoorzitter die uh, een raar deeltje had gesloten? Ja, ja precies. Dus op een gegeven moment, uh, ja, het wordt een beetje een, een schoothondje van het internationaal bedrijfsleven. En uh, je kun je afvragen in hoeverre uh, dat het landsbelang dient. Uh, Nederlandse burgers hebben uh, in de crisis. Toch heel veel bijgedragen aan het redden van uh, banken en, en uh, andere grote instellingen. En dat is. Uh, die zou zeggen dat op een gegeven moment. Uh, als het weer beter gaat. en dat gaat het nu, als je de verhalen mag geloven. Uh, dat daar ook iets weer terugkomt. Maar dat gebeurt dus niet. Het gaat kelk naar het buitenland met aandeelhouders. En uh, ja, daar kun je wel vragen bestellen natuurlijk. Denk je dat hij hier ook maar één kiezer door verliest? Nou, dat is dus het opmerkelijke van het hele verhaal. Uh, hoewel dit al een tijdje uh, zo, zo gaat. en in de VVD eigenlijk ja, al heel lang. Uh, nogmaals, het in dit soort uh, uh, ja, rare gevallen uh, uh, er glijdt het van ze af als, uh, ja, als een kogel op tijd. Ik ja. durf je wel te voorspellen dat de VVD hier precies nul zetels door gaat verliezen. Ja. Ja. Waarbij andere partijen nog uh, kiezers van andere partijen nog wel eens hun geweten willen. Uh, Gebruiken wanneer ze gaan stemmen. is stemmen met hun portemonnee. En zolang ze daarin uh, niet geraakt worden. dankzij het beleid van de VVD. zullen ze voor de VVD blijven kiezen. Maar is het niet gewoon zo dat die mensen denken.?.? Um, maar luister, Unilever en Shell, dat zijn hele belangrijke bedrijven. Hè, daar is Nederland groot mee geworden. Dat zijn. Uh, daar, we hebben de Bona, de auto's rijden erop. Uh, dat zijn uh, internationale spelers. Die moeten wij het gewoon zoveel mogelijk naar de zin maken. Want kijk maar, anders als we dat met Unilever niet doen. Ja dan gaan ze naar Londen en dan zijn we ze kwijt. Dat is inderdaad het argument wat ze steeds opgooien. En dat, kunnen ze, en dat kunnen ze doen, omdat het alternatief... om dat geld dan toch nog ergens vandaan te halen... niet bij hun vandaan komt. En wat je ziet is dat uh, onderaan de maatschappelijke ladder... daar wordt door de VVD flink gemaaid. Ja, daar zitten de VVD-stemmers niet... Nee. Dus die hebben daar gewoon volkomen aan. Dus, dus als jij zou zeggen: op het moment dat ze, ze zouden zeggen: oké, okay, we geven die, die, die anderhalf miljard aan die multinationals, maar dat betekent dat jullie hypotheekrenteaftrek eraan gaat. En dan zijn ze heel erg snel weg bij de VVD. Ja. Dus het, het, jij zegt: het, hij kan het doen omdat de mensen die hier op hem stemmen. die hebben het idee, en misschien is dat ook wel echt zo, dat dit hun helemaal niet raakt. Ja. En zolang ze niet zelf uh, in hun portemonnee worden getroffen. Zitten ze prima bij de, bij de... Ja, maar het gaat er natuurlijk wel op. De oppositie zegt dat natuurlijk wel de hele tijd als een soort mantra nu. Maar er zit wel wat in. Die anderhalf miljard die gaat naar Shell en naar Unilever. En niet naar de leraren. De Nacht van de Radio. Met Joyce Brekelmans.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 Now we've been through that day. And this is not Wat een lekkere plaat, all along the watchtower van Jimi Hendrix. We zijn alweer toe aan het tweede gedeelte van het Joopcafé. En daarin praten we over de pleitbezorgers van Poetin in het medialandschap. Uh, deze week kwam in het nieuws dat een bioboer uit Brabant een krant heeft gefinancierd. Met daarin verhalen die een positief beeld moeten scheppen van het beleid van Poetin en Rusland. Wat drijft deze verdedigers van het Kremlin en is het zo bijzonder? Je hoort Francisco van Jolen, Pascal Vaarneburg en Dennis Lamy in het Joopcafé. Het Joopcafé. Vladimir Poetin, uh, daar is er wat mee aan de hand. de, de mensen die een hekel hebben aan Erdogan... Uh, zijn heel vaak, uh, nee, een deel daarvan is zeer enthousiast over Poetin. En dat is altijd wel verbazend, want je hebt ongeveer... Uh, ja, ze hebben dezelfde karakteristieken eigenlijk. Hè? Je hebt de, uh, ze opereren ongeveer hetzelfde. Uh, Poetin is misschien nog wat erger dan Erdogans, weet ik niet. Uh, of andersom. Uh, nou, ik denk, misschien, ze, kunnen, ze doen niet voor elkaar onder. Uh, Erdogan sluit weer meer journaliste, journalisten op. En uh, Poetin maakt weer meer dood. Zo, uh, zo, uh, zo gaat het ongeveer. Uh, en nu uh, kwam NRC Handelsblad deze week met een onthulling dat er, is in, er zijn mensen in Nederland die klagen erover... dat er zo slecht over Poetin wordt bedacht. We hebben bekende eh, journalisten als de Telegraaf-journalist Duk. Dat is iemand die het heel graag opneemt voor Poetin. Die vindt, ja, zolang je je niet meer politiek bemoeit... heb je in Rusland een prima leven. Eh, dat zeg ik altijd maar. Eh, zolang je me niet loopt te klagen, dan valt het leven rustig mee. En... Eh, eh, die, uh, je moet maar gewoon geen journalist willen worden... dan is er niks aan de hand. Uh, <laughs> dus in Nederland daarentegen hebben ze het natuurlijk allemaal heel erg moeilijk. Maar dit soort types die lopen dan uh, Poetin te prijzen. En nu was er een krant verschenen, de andere krant... <coughs> met allemaal lofzang op Poetin of in ieder geval... dat Rusland toch allemaal een geweldig land was. En daar was iets mee. Dennis, wat was mee? Dat is wel typisch geval. ja. Dat is een, uh, een, een, uh, een biologische maisboer uit Brabant. Die had inderdaad een krant uitgebracht. Um, wat op zich al best wel... Op zich een opmerkelijke combinatie is. Um, de andere krant heette die krant. En um, dat was inderdaad... grote Lofzang op, uh, op Rusland. En, uh, nou ja, met artikelen als... Uh, uh, uh, de Russische lezing... van de annexatie van de Krim. Of, uh, nou ja goed... een beetje in die trant uh, moet je dat dan denken... Um, de, Krim de Krim hoorde altijd al bij Rusland, dus ze moesten niet klagen dat ze het uh, afpakten. Hè? Ik heb het niet gelezen, moet ik bekennen. Dus het, uh, daar wil ik verder van blijven om daar iets over te zeggen. Maar in ieder geval, uh, de titel deed al een hoop vermoeden. Uh, maar de beste man, die, uh, of ja, beste man, die. Uh, dat kun je dus haakjes zetten, die, die, die liet zich ook online uh, vaak zeer uh, ziet gek uit, uh, antisemitisch. En ook op Joop heeft hij al een aantal geregeerd. Ja, ik geloof dat hij online... Hij verkondigde dat de wereld... Nou ja, eigenlijk het bekende antisemitische verhaaltje. Ja. De wereld wordt geregeerd door een joodse elite. Die zit ja. in de Verenigde Staten, die zit in Israël. Die hebben alle macht, alle media, alle, al het geld. En die besturen de wereld. Ja. Nou, een antisemitische kan bijna niet zo'n beetje. Nee, nee, daar komt het inderdaad op neer. En hij heeft dat uh, op heel veel plekken online kennelijk... Uh, heeft hij dat... Uh, Verspreid dat gedacht goed. Uh... Ja, er stond bij, bij de NRC ook dat hij ook op Joop reageerde. Dat hebben wij gecheckt. Hij heeft 58 keer gereageerd. In 2016, daar speelde dit van juni tot augustus. En uh, op, ik geloof, 18 augustus uh, hebben we hem verbannen van de site. Omdat hij kennelijk... Uh, hij, hij verspreidde ook wel... Hij verwees vaak naar complotsites. Dat laten wij normaal gesproken al niet door... Dat was hier wel een paar keer gebeurd. En ik denk dat hij een keer te veel naar zo'n site verwees. En dat we gezegd hebben, we hoeven jou niet meer op deze site. Nee, precies. Nou ja, het is een raar verhaal, omdat je... Um, ja, een beetje een trend gaande. Dus dat... moet ik wel even zeggen voor de luisteraars. Uh, hij heeft op uh, Joop niets geschreven. Of tenminste, wij hebben niets doorgelaten van hem wat antisemitisch is. En als hij iets geschreven zou hebben wat antisemitisch is... dan is dat meestal gereden gelijk om iemand uh, voor het leven te blokken. Uiteraard, uiteraard. Nou ja, het past wel in een bredere trend van mensen die, uh, nou, je noemde net al Wie Duke, maar ook anderen, uh, uh, van mensen die, die, die Rusland de laatste jaren enorm uh, nou ja, omhoog uh, schrijven, pompen. Wat natuurlijk best gek is, want uh, ja, Poetin staat toch niet bekend om zijn, uh, zijn vrijzinnige uh, beleid, dat je noemde het al de journalistiek. Uh, maar dissidenten hebben het natuurlijk ook moeilijk, in feite zijn er helemaal geen verkiezingen, geen vrije verkiezingen, laat ik het zo zeggen. Nou, Zij prijzen hem omdat hij dat allemaal doet. Ja, nou ja. Maar dat zijn mensen die, ja, die vinden dat de democratie. Euh, nou ja, lees de stukken maar die ze schrijven. De democratie is losgeslagen. We zijn wild. De vrouwen hebben te veel te zeggen. Ja, Geert Wilders die heeft een maand geleden nog op Russia Today uh, een interview gegeven. waarin hij. Uh, Poetin prees als grote leider en zelfs het type grote leider... wat we in het Westen heel erg hard nodig hebben. Dus hij ziet, voor mens, mensen als dat, zien Poetin ook daadwerkelijk... als een voorbeeld van hoe het zou moeten. Ja, en dat is niet alleen Poetin. Ja. Dat is, hoort bij de mindset van dit soort mensen. Ik, ik kan me nog niet... Uh, nog, nog, ik ben wat ouder dan jullie. Ik kan me nog herinneren, in de jaren 70 uh, baarde uh, Prins Bernhard veel opzien. Of in ieder geval, toen waren er nog uh, wat kritische media. En uh, die... Uh, die zijn er nu ook wel, moet ik zeggen. Nee, nee die zijn er nog. Maar uh, Prins Bernd zei toen in een interview dat hij vond uh, dat. Uh, uh, of ik weet niet of hij het in een interview zei, of dat onthuld werd dat hij het had gezegd uh, binnen Kamers. Uh, dat hij vond dat de um, democratie maar eens een tijdje uitgeschakeld moest worden. en dat er een sterke man moest komen. Die, dus je had dan wel een parlement, maar die, die, moest dan, nee, die moest dan een mandaat krijgen van het parlement. Zodat die bijvoorbeeld vier jaar achter elkaar kon regeren. En dan zou na vier jaar bekeken worden hoe die gedaan wordt. Omdat deze mensen, en dat zou je vaak terugvinden, vinden: dat er dan over elk wissewasje maar. Gebakkeleid wordt. Die hebben daar een hekel aan. Die willen dat er krachtdadig gedaan wordt. Ook al wijst de geschiedenis uit dat al die krachtdadige types. die veroorzaken alleen maar ellende. Maar dat past bij hun manier. Zij zijn ook. ja, conservatief. Dat betekent. er moet naar je geluisterd worden. Want ze zijn altijd. He, ze vinden dat gezag. daar moet je naar luisteren. Ze vinden zelf ook altijd dat ze zelf gezag hebben. Dus er moet ook naar hen geluisterd worden. En ja, dat is een beetje. Uh, en de democratie zit dat in de weg. Nou ja. We hadden het net over Mark Rutte. Uh, en er gaat genoeg mis in dit land. Uh, soms denk ik uh, dat, dat we hier in een bananenrepubliek zitten. En dat is... Wij uh, uh, zitten hier niet in een bananenrepubliek, kan ik nou, je verzekeren. Bij wijze van spreken, maar... Uh, nee, het komt er wel niet eens. We zitten niet maar eens in dan, de bananenschilrepubliek. Nee, uh, als je naar poetins rusland kijkt, dan mag je inderdaad op lijst dat je hier zit. Dan ben ik blij dat die inderdaad ook memo's hebben in plaats van verdwenen dissidenten of zo. Ja, dat... zoiets zou ik Mark Rutte ook nou niet echt in zijn schoenen willen schuiven. Ik heb een hele hoop <laughs> tegen Mark Rutte. Maar als er nou iemand wel is van het oeverloos vergaderen en overleggen... dan is, is dat toch wel Mark Rutte. Nee, wat, wat je... Uh net zegt dat je de hele boel maar gewoon eventjes op een laag pitje zet... en gewoon één sterk iemand naar voren schuift. Dat is eigenlijk ook een beetje wat uh, Thierry wat Baudet ook propageert. Um, die heeft het volgens mij... Die gaat nog niet ver dan om te zeggen om één sterk iemand naar voren te schuiven... maar die heeft inderdaad ook zoiets van, nou ja... dan uh, zet, zet een heel klein select groepje neer... en die gaat het maar gewoon een tijdje doen... en niet altijd lastige vergaderen en altijd lastige overleggen. En boe, stem van het volk is alleen maar... De, ja, maar dat is gewoon een, er is een, altijd een hele sterke antiparlementaire stroming geweest. Hè. Dus je hebt een van de bekende grappen. Er was zo'n, zo de, de, de, de columnist van de Telegraaf in de jaren 50, die schreef dat nog wel. Hè. Het parlement is, bestaat uit twee werkwoorden. Franse werkwoorden parlé en mantier, praten en liegen. Dus het was altijd, maar uh, uh, ja, heel antiparlementaire houding hebben. En uh, dat, daar, is een, daar is een stroming van. Ja, van een deel van de mensen, het zijn vooral mannen die dat vinden. Ja, ik denk daarnaast ook dat het een, uh, een stukje enorm zwart-wit denken is. Dat zijn vaak de mensen die een ontzettende hekel hebben... aan de Europese Unie bijvoorbeeld. Nou, dan heb je een ontzettend groot log-overlegorgaan. Uh, dat is allemaal boerbaar slecht. Wat staat daar tegenover? Daar tegenover staat, uh, staat een Vladimir Poetin... die het allemaal in zijn eentje opknapt. Nou ja, EU is slecht, dus dan is Poetin goed. Ja, Maar het zijn ook de mensen die, die dan bijvoorbeeld denken... in de termen van een volkswil. De ja, Baudet ook. heeft het daar ook over. Alsof het volk één ding wil... He, dus dat, en dan is dat wat typisch... want je zou dan zeggen, als je bent voor de volkswil... dan ben je voor de democratie en het parlement. Want dat is de volkswil. Nee. Er is dan één iemand, of dat nou Wilders is... of Baudet, of Poetin, of Erdogan... of eh, nou, Orban, noem ze maar op. Er is dan één man die weet wat het volk wil... En die voert dat dan uit. Het is, een, het is een hele kinderachtige, infantiele, debiele opvatting. Maar dat, ja, daar gaan ze heen, dat, dat is hun wereldbeeld. Omdat ze dat zo zichzelf ook zo zien. Toch zijn er heel wat landen die op die manier geregeerd worden. Wat zegt dat eigenlijk? Nou ja, dat op het moment dat je macht naar je toe kan trekken... Dan, nou ja, wat, wat, het, wat, waar het, wat het met zich meebrengt is... Uh, en dat zie je bij Trump en dat zie je bij Wilders. De aanhang... Van die mensen gelooft in hen. Mm -hmm. En uh, dat is een heel sterk principe. Hè? Ergens in geloven, als je iets gaat geloven, dan betekent het ook als je ergens in gelooft, begint te geloven, dat je bijvoorbeeld heel gemakkelijk afsluit voor feiten. Ja. Want anders werkt het geloof natuurlijk niet meer. Oh. Nou, en uh, dat, dat zie je dus ook. Ze, ze sluiten zich gemakkelijk af voor feiten, of alleen, laat alleen die feiten door die hun goed uitkomt. En uh, ja, dan, dan hebben ze iets om in te geloven. En dat vanuit dat geloof, dat ergens in geloven, dat geeft bevrediging. Ja, dat, dat, dat geloof ik ook wel, ja, eigenlijk. Het is nog een bijna religieuze uh, manier van... Uh... En het heeft nog een ander iets, hè? Op het moment dat jij in een sterke man gelooft... ben je zelf nergens meer verantwoordelijk voor Nee, nee dat is sowieso. Dat, dat is absoluut waar. Dus wij kunnen ons nog allemaal aanspreken op meneer Rutte. Die heeft daar staan, uh, staan stuntelen. En die heeft daar allemaal uh, dingen verteld die, die, die niet goed zijn. En dan voel je je als in een democratie woont. Voel je je daar mede verantwoordelijk voor. Nou, dat heb je dan helemaal niet. Nee, het is makkelijk. Ja, het is makkelijk, ja. Het is iemand anders die dat... Uh, maar wat ik wel opmerkelijk vind in, dit, uh, in deze is dat het... Je ziet er steeds meer landen opkomen, zeg maar. Ja, het is Poetin, dat is langer natuurlijk. Uh, Erdogan uh, is nu een goede volging van hem geworden. Ah, Trump is ook wel zo'n type, zou je kunnen zeggen. Natuurlijk heeft hij nog wel heel wat democratische uh, controle uh, achter zich of voor zich. Maar uh, het is wel zo'n type. Dus we leven wel een, een tijd van, van sterke leiders. Uh, ik ga je even, dan, dan zeg ik: oké, okay, is het zo dat zij sterker zijn geworden? Of betekent dit dat de democratische krachten zwakker zijn geworden? De Nacht van de Radio. Met Joyce Brekelmans. Ja, u luisterde naar het Joop Café. En het volgende gesprek waar we naar gaan luisteren... is een gesprek tussen cabaretier Glody Lugungu en Yvonne van Eerenbeemt. De twee zijn inmiddels ervaren op het podium... maar het interviewen moet ze nog een beetje onder de knie krijgen. We gaan luisteren naar de reizende microfoon. De reizende microfoon. Dames en heren, een hele goede avond. Leuk dat jullie inschakelen bij de reizende microfoon. Uh, mijn naam is Glody Le Gungu. Ik ben de vorige keer geïnterviewd door Daniel van Veen... directeur van Amsterdam's Kleinkunstfestival... Uh, die ik met alle genoegen heb mogen winnen. Ik zit op dit moment bij Café De Pianist... samen met Yvonne van den Eerenbinkt. Yvonne. Goedenavond, hoe is het? Goed, Klo. Hoe is het met jou? Goed, goed. Spannend, hè? Ja, ik, ik, ik merk dat ik echt ook een journalist nu moet zijn. Dus dat gaan we <lacht> proberen te doen. <lacht> Yvonne, jij, jij, bent, jij bent natuurlijk ook een cabaretier. Net als uh, ik mag mezelf sinds kort ook een cabaretier noemen. Een comedian heb ik natuurlijk altijd liever. Um, je doet dit vak al uh, een tijdje langer. Hoe, hoe, uh, waar ben je nu mee bezig? <lacht> Je mag gewoon lachen als je moet lachen, Maar ja, Ik kan niet heel de tijd lachen. Jawel, dat is goed. Okay. Uh, maar je doet het. Dit is ik leef Ja, de microfoon. Is, okay. um, ja. Jij, maar, dit is de eerste keer dat jij een interview doet, hè? Ja, ja. dus de eerste keer. Dus het is uh, spannend voor jou. Maar je doet het, nou ja, je doet het doet hartstikke goed. Oh, oh dankjewel. Oké. Okay. Dus ontspan maar. Yeah. En um, ja, nee, wat ik nu aan het doen ben, ik ben nu vooral aan het. Uh, je moet wel de microfoon dus bij mijn mond. Okay. <laughs> <een beetje afdicht. laughs> ik, lig, ik lig bijna met mijn neus yeah. op de grond zo. Die yeah. <laughs> microfoon daalt yeah. de hele tijd. Um, yeah. Nee, ik ben mijn nieuwe programma uh, aan het maken, aan het try-outen. Uh, en het programma heet Bronst. Bronst. bronst. Okay. En, um, het Bronst. Het, het Bronst. Uh, ja, yeah. uh, nou, van, van, van Bronst-tijd. Oh, van, de, uh, de, <laughs> de titel alleen al, hoe kom je uh, bij deze titel? Waarom heb je hiervoor gekozen? Of staat het vast? Is dat überhaupt al uh, vastgesteld? Uh, ja, het is. Ja, uh, oh, nou ja, ja, het is wel Ouden die Open in de zin van. Uh, wel, het staat dan ja. volgens mij al in het okay. boekjes, Maar ik heb nog niet um, de poster af. Dus het staat nog niet gedrukt, gedrukt op mijn poster. Maar ja, nee, het staat zeker vast. Ik, ik, ik dacht oh. ineens, nu ja. je dit zegt, hmm, kan ik er nog. Is er nog een Escape? Is er nog een Escape? Ja. Kan ik misschien toch een andere titel? Nee, dit is een, dit is, dit is een goede titel. Het okay. is, is wat het is. En, en je show bronst. Uh, uh, uh, uh, kan je er iets over vertellen? Niet zo. Ja, het is zo leuk, omdat je zo... echt Je speelt echt een journalist. Ja, het moet ook. Nee, dat doe je supergoed. Maar Daardoor okay. ga ik een beetje ook... Ja, je bent de, heel trots. Dat snap ik. Uh, ja, ik ben maar, heel trots op jou. Ja. Dat je dat zo goed speelt. Maar het gaat om jou. Het gaat om jou vanavond. Ja, wacht even. Ja, uh, ja, Waar gaat het over? Ja, jeetje. Ik ben het dus nog aan het maken. En ik heb nu... Um, dat, dat, dat, dat is... Zo'n proces, Klo, zo'n avondvullend programma maken, dat uh, is met vallen en opstaan. Het lijkt het leven wel. Uh, nee, het is echt... <lacht> ik voel me bij jou altijd een soort... Een soort... Jij zegt ook altijd, jij noemt ja. me altijd je theatertante. Ja, Misschien ja. moeten de mensen ook een beetje weten waar wij elkaar van kennen. Ja, dat klopt. Want uh, ik heb natuurlijk AKF gedaan. En bijna alles. Amsterdamse Kijkersfestival. Oh ja, Voor sommige niet, mensen weten niet weet, dat AKF. Niet. Dat denkt ze AKF, eh, ja, nou CNA, ja, VND. Nee, vindt hij dat. Nee, dat is inderdaad een heel groot festival. En bij mijn eerste ronde was ik eigenlijk een beetje heel nieuwsgierig hoe werkt alles. En daar stond jij als eh, master of ceremony van die avond. En eh, daarin heb jij wij dus heel erg ondersteund. En geleidelijk het uh, festival ook. En uh, daarvan kennen we elkaar. Ja. ja. En sindsdien, uh, ja, nu zitten we bij de café de Pianist. Ja. Zitten we hier. En mag ik jou interviewen? Ja. Z en uh, want uh, uh, ik heb dus aangegeven, jij hebt ook meegedaan aan uh, Amsterdamse Kleinkunstfestival. En uh, hoe was dat in? Hoe was dat voor jou? Ja, ik heb in 2014, uh, nou 2013-14 meegedaan. Dus In 2014 stond ik dan uh, in de finale. Uh, ja, dat was super leerzaam. Uh, dat was uh, voor mij te gek dat ik doorging naar de, naar de finale. Dat ik, dat ik al die rondes doorkwam. Want daarvoor heb ik echt een lange zoektocht gehad. naar nou, wat moet ik nou op dat toneel. Ik, ik, ik, ik, ik, ik wist het niet en ik wilde stiekem altijd al heel graag. Uh, mijn eigen liedjes en mijn eigen grapjes en mijn eigen verhalen. Maar dat durfde ik gewoon niet. En toen uh, uh, dacht ik uh, in 2013, fuck it ik ga dat nu proberen we doen, we doen het gewoon en toen okay. uh, kwart, ja toen, toen toen dus ik heb daar hele fijne herinneringen aan en en daar is ja daar, daar is het begonnen toen uh, mocht ik een avondvullend programma gaan maken en zo ja en uh, die eerste avondvullende programma dat ging over nou dat heette die heette dat heette dat dat programma heette sirene sirene, <laughs> sirene. en uh, ja, eh, misschien wel leuk. Even, wat, zal ik even wat over vertellen? Ja, over, ja, ja. ja ga los. Uh, ga los. <laughs> Leef je uit. Uh, ik, wacht, pak, ik een beetje, pak hem maar op. Oh ja. nee maar over. Anders dan moet ik zo naar voren dat leunen. Oké, okay, dus pak hem. Pak hem de spotlight. De allereerste show. <laughs> ja, allereerste show, sirene. Ja. Nou, dat... Uh, Nee, ik was met het... Ja, stond ik in de finale en ik werd uh, tweede. Yeah. Ga je nou zitten appen? Blijf, ga je zitten ik appen? Ik moet de terwijl... klok dadelijk resetten. <lacht> <lacht> ik moet de klok resetten terwijl jij bezig bent. Dus blijf doorgaan. <lacht> ik moet doen alsof jij nu net niet ja. al een rare bekken trok. Nee, en, uh, nee en er is niets aan de hand. <lacht> <lacht> <lacht> Dit is een gewone interview. <lacht> Oké. Okay. Ik ga gewoon te horen alsof er niks aan de hand is. Ehm um, nou, Je hebt de festival meegemaakt. Ja. Uh, daar heb je ontzettend veel uit geleerd. En vervolgens krijg jij uh, de kans om jouw eigen stem te laten horen op een grote podium. Uh, kom je met de titel Sirene. Hmm. En een verhaal. Nou ja, vooral dacht ik... Uh, oké, okay, ik mag nu avondvullend... Uh, hoe, hoe krijg ik die zalen vol? Niemand kent mij nog. En, en daarbij, ik was dan... Uh, ik had niet de eerste prijs, ik werd tweede. Dus dat was groot uh, verdriet. Uh, of dat, ja, dat was, ja. is natuurlijk echt een soort... terwijl het is fantastisch om zilver te winnen... maar op dat moment stortte mijn wereld in. Want ik wilde gewoon oh, de eerste Ja. En toen dacht ik... Uh, hoe krijg ik nou die zalen vol... En toen uh, kwam ik op het idee om... Uh, nee, wacht, ik moet anders vertellen. Ik kwam erachter dat alle grote zalen in Nederland... alle grote theaters jaarlijks een brandoefening moeten doen. Een brandoefening? Dat... Ja. Oké. Okay. Okay. En... Um, en dat, uh, ja, dat ze dat eigenlijk liefst met een volle zaal doen. Maar dat geen enkele uh, Joep of Brigitte, uh, Kaandorp of uh, grote namen. namen. Niemand wil natuurlijk zijn, zijn show onderbreken voor een brandoefening. Daar zit niemand op te wachten. En toen dacht ik, ja, maar, maar als ik een volle zaal ja. krijg daardoor, dan, dan... Je wordt gezien, je wordt gezien. Dat, ja. Dat, dat dat nou ja, is goed. ja en, en uh, ik vond het wel leuk, uh, een leuk gegeven. Ik dacht, het, volgens mij... Levert dat wel een beetje chaos ook op en ik, ik, ga, ik ga wel goed met chaos. Ik dat ik is mijn middel of zo. Nee. Dus dus um, en dat heb ik toen ook een keer in Haarlem gedaan. Ik werd gevraagd om dat in Haarlem te doen en dat was zo'n leuke avond. Dat was zo hysterisch, want iedereen wist we gaan een brandoefening doen, maar niemand wist wanneer. Dus dat was een hele gekke sfeer in de zaal en dat vond ik. Rijkt hij je ook in je show. Ja, dat daar heb ik mijn show uiteindelijk omheen gebouwd. Oké, okay, wauw. Dus, maar dan, uh, dan heb je dus je voorstelling die begint. En mensen weten niet wat ze eigenlijk moeten verwachten. En dan vervolgens kom jij. En dat is dan heel leuk, dat is heel grappig. En dan maken ze ook echt iets mee. En dan weten ze niet dat er eigenlijk zo meteen een brand oefening komt. Nou, ze weten het wel, want ik speelde de hele tijd met het gegeven van, jongens, er, er gaat een brandoefening, we gaan het doen, maar niemand weet wanneer en ik heb er allerlei grapjes over en zo. Ja. En, uh, maar gedurende de eerste helft vergeten ze het en ze geloven het toch ook niet helemaal. Dat dus dat ze, ze, ze, lachen, ze lachen erom van, oh ja, dat zegt ze nu wel, maar ze geloven het niet. Okay. En dan uh, gaat dus echt het alarm af en dan uh, dan hebben ze zoiets van, ja, ik ga niet, ik ga niet echt de zaal uit nu. Ik ga niet, uh, dat ga ik niet doen. Maar ja, dat is dan wel de bedoeling. En dan komen alle bfv mensen ze aan hun haren nee, eruit. Nee, hey, dit is serieus. Stop met lachen. Ja. <laughs> naar nu naar buiten, hup, ja. Okay. En dan vervolgens komen ze terug en dan uh, gaat je show verder. Dan ja. maak je ja. de show af. Okay. En uh, um, daar ben je nog steeds mee aan het toeren. En ondertussen maak je een nieuw programma. Ja, nou eigenlijk zat mijn toer erop, wat mij betreft. Ik dacht, nou, ik heb nu wel uh, best wel veel theaters bespeeld. En, en, en, en, en, en ik speelde ook best wel lang. Maar ik word nog steeds geboekt, omdat er nog, nog veel theaters zijn die, die, dat nog, die mij nog niet geboekt hebben. En die, die nu ineens horen van: hé, hey, oh, dat meisje met die brandoefening. Die willen we wel. Maar dus het is, was zo'n te gekke en leerzame tijd. Daardoor mocht ik ineens, weet je wel, stond ik in Alkmaar voor 700 man. Mijn show te doen. Ja, wauw. Daar heb je dan. dan heb je, ja, 700 man Dat is natuurlijk super vet. Laten we daar even <laughs> bij stilstaan. En <laughs> voor de mensen die nu inschakelen. Uh, mijn naam is Glody Legongo. Ik uh, zit hier bij café de even zien, negeren dat. <laughs> Ik zit bij Café de Pianist met Yvonne van Den Erenbeem. Zij uh, toert op dit moment met haar show Sirene. En is aan het try-out voor haar show Brons. Waar we het uitgebreid over hebben gehad. Leuk dat jullie nog even meeluisteren, dames en heren. Uh, voor Yvonne. Uh, de, hoe ziet je toekomst uit? Oh. Ja, dat is meestal een heel uitgebreid uh, plan. Maar je, je hebt de sirene, uh, dat is dadelijk dan klaar. Dan ja. ga je over naar je nieuwe show, Brons. Ja. En uh, uh, is dat voor jou anders nu? Dat je echt een uh, ander soort show maakt. Hoe, uh, hoe moet ik dat voorstellen? Um, dus je vraagt uh, to toekomst. Dus ja. dat, dat gewoon ja. vooral over Brons, hoe, ja. hoe ik dat ga doen. Uh, ja, ja, jeetje. Ik, ja, ik, ga, ik heb vooral gewoon een hele leuke uh, tour voor de boeg. Uh, en uh, ja, dat eerste programma heb ik er dus uitgekomen. Kakt. Ja. En uh, sirene. En dat was heel erg leuk. Ik negeer weer even dat je naar het Ja, ik moet weer de timer opnieuw aanzetten, Yvonne. Niet steeds benoemen, oké? Okay. Ik ben gewoon afgeleid. Zo verwarrend. Ik, ik, ik, ik, ik ben heel gevoelig voor alle prikkels. Dus ja, ik, moet, ik... ik merk het. het. is allemaal op de puntjes bij jou. Ja, sorry. uitkijken ja. ja. ja. um... Ik de microfoon ook niet meer vasthouden, mensen. Het is haar interview nu. Ja, maar jij vergeet het naar mijn mond ja. te doen de hele tijd. De ja maar jij beweegt, ik kan niet overal waar jij naartoe gaat meegaan dat dus is zo dat doen heel... de meeste mannen in mijn leven maar ja, jij doet het nee, niet nee ik, ik ben van heel snel bekeek <laughs> dit is heel raar uh, ja uh, nou waar waren we oh ja de ja. toekomstbronst ja nou dus uh, ja. ik heb een leuke tour voor de boeg ik ben nu aan het try-out. En dat is gewoon zo'n uh, ja, apart proces weer. Maar ik, ik ben uh, heel blij dat ik nu een nieuw programma mag wa maken. En, uh, want als je van zo'n festival, uh, hè, als je dan uit de finale ja. komt... dan mag je een avondvullend programma gaan maken. En dan mm, vanuit dat half uur wat je dan gemaakt... dus je hebt nu ook net dat half uur gemaakt. Ja. En als je dan avondvullend gaat, dan uh, wordt dat meestal je basis. En dat ga je uitbouwen. Okay, okay. En... Uh, en uh, dat is meestal een soort samenraapsel van, van alles wat je in de jaren daarvoor aan leuke grapjes hebt bedacht. Ja. En leuke verhalen, leuke liedjes. Uh, dus dat is materiaal wat al zo lang bij je is. En nu, bij mijn tweede programma, is er niks meer wat ik had liggen. Dus ik moest gewoon alles helemaal opnieuw bedenken. Dus, vanaf nul? Vanaf nul. Oké. Okay. En dat, is, dat was heel spannend. En, uh, maar ook heel leuk. Uh, ja. en, ik, en ik vond het proces bij mijn vorige programma... best wel ja, gewoon zo eng en zo ingewikkeld. En je moet jezelf dan helemaal uitvinden... hoe je dan bent daar op dat toneel. Wat is jouw persona? Wat is jouw karakter wat je de hele tijd speelt? Komt dat ook voor in je nieuwe show Brons? Dat je met je karakter veel... of de, hoe je nu nadenkt... dat dat ook uh, geuit wordt tijdens je show? Eh... Uh, uh, uh, uh. Ja, ja, het is zeker een... een uh... Hele goede vraag, Claude. Ja, ik, ik, zie, ik zie dat je zelf er ja. content mee bent. Ja. Ik ga even kijken hoe ik hem kan draaien, zodat ja. ik kan... Het is, het is een, ja, het is een hele moeilijke. <laughs> is, uh, ik ben heel trots op. <laughs> ja. Maar om, anders leiden we het even af, want ik ken jou ook ergens anders van. En dat is ook interessant om te weten, nou, dames en heren. Want jij speelt ook in de, de comedy serie Clickbait... Oh, ja, daar wil je heen. Ja. Ja, uh, ja dat, dat, daar heb ik twee sketches in gedaan. Vorig vorige seizoen, inderdaad. Ja, dat, met, uh, met wie speel je? Erin? Met Eva, Christen. Uh, ja, Ze zijn hele goede vriendinnen. Ja. Uh, en hoe, hoe is dat om zo in, in zo'n comedy-serie te spelen? Op ja. tv ook. Dat was zo leuk, omdat ik. Uh, ja, vooral omdat ik weer eens mocht samenwerken met iemand. En alles wat ik maak, dat doe ik echt heel solistisch. Okay. Uh, ik zit wel op het toneel, dus dit een, een gitarist naast me op het toneel. Maar ja. voor de rest is het gewoon... Ja, die mogen we allemaal niet. Nee, dat is een lul. ja En... <laughs> dus, uh, weet je, maar ja, hij, ja nee, dus ik, ik bedenk mijn materiaal helemaal zelf. Toen ging ik met haar zitten en dat, was, dat, dat ging zo organisch, zo... Weet je wel, dan, dan hebben we een idee en dan ga je zo stapelen. Zo, oh dat is leuk, dan kunnen we ook dit en dan kunnen we ook ja. dat en, en dan. dacht ik Oh dat is toch heerlijk om met mensen samen te werken ja. ook. Dus in de toekomst ja. zie, je, zie je wat meer van dat. Zou je wat meer dat soort dingen ook willen doen? Ik zou, ik zou het heel leuk vinden om. Uh, meer dat soort. ja, dat, dat soort. Sketch, sketchmatige dingen en zo. Ja. op tv vond ik echt. voor clickbait was echt heel leuk om te doen. Ja. En ik ga het nu weer. Um, doen ook voor clickbait. Ja. Oké, okay, leuk. Ja. Ja. Ja. Okay. heel leuk. En uh, zie je jezelf ook in films spelen? Uh, of, of net als uh, Jentel en de Boer... Hè, die uh, eigen liedjes maken, dat soort dingen? Ik, ik maak, ik maak uh, al eigen liedjes. Je, ma je maakt al. Je, je bent me voor. <laughs> <laughs> je maakt al eigen liedjes. Ja, Ja, ja ik maak eigen liedjes. En uh, uh, ja, ja. Ik, kijk, ik heb op een gegeven moment ben ik de, richting, de pad ingeslagen... van cabaretieren zijn. Mm -hmm. of, ik, vind het altijd, ik vind het altijd raar, hoor, om dat om jezelf te zeggen. Vind je dat ook? Ja, dat het, ja. ja. Je, ja. moet, je, je moet het verdienen. Jij hebt ja. het uiteraard al gedaan. Maar het, het blijft... Het is, het is heel ruim. Je doet eigenlijk van alles. Je acteert. Je, je zingt. Je yes. maakt grappen. Maar je vertelt ook verhalen. Dus ja. Het is een hele brede vorm. Ja. Ja. Ik, zie mezelf, ik zie mezelf altijd meer als uh, actrice. En, en zangeres. Dan, uh, dus die term Ja, Dat is omdat ik nu een, uh, een komisch programma maak. Uh, ja. uh, uh, uh, dus daarom, daarom, is het, daarom maak je dan... Daarom ben je dan cabaretier. Maar ja, uh, dus vind ik nog altijd een beetje ja. gekker. Maar uh, ja. Oké. Okay. En uh, wie, wie zijn je voorbeelden, idolen? Dat vind ik had zo'n moeilijke vraag. Mensen luisteren mee, onthoud dat. <lacht> Opa, Noma, iedereen luistert mee. Onthoud dit. Ja, oh, ja, ik vind het echt een moeilijke vraag. Ja. Naar nou, Glody Lugongo is, okay. ik weet niet of ik denk dat de mensen hem niet kennen nee, nog, maar nee. het is wel. Dank je wel. Maar mensen die uh, voor jou een voorbeeld waren om te gaan doen wat je nu doet, ja. Of inspiratie, kan ook. Oh, jeetje, ja. Uh, nou, ik vind het altijd heel moeilijk. Wat. Uh, dat zijn. Even kijken, ja. ja. Dat zijn. Er zijn toch wel mensen die. Ja, nee, zeker maar, ik ja. wil dan. Nee, zeker maar. Nee. Hun begrijpen als je ze niet allemaal noemt. Oh, dat, okay. dat kan. Ik wil niemand overslaan, nee, want ze voelen zich allemaal. Ja, maar, uh, snap je? Ja. Um, nee. Uh, wat, ik, nou, wat ik heel grappig vind, is uh, Ricky Gervais. Vind ik heel grappig. Vooral zeg maar, die. die Tragicomische dingen van die office en, mm -hmm. en extras wat hij daarin bedenkt. Ik vind dat zo hilarisch. Uh, en dan. Maar wat ik bijvoorbeeld een heel inspirerend. Uh, mijn persona nu, yeah. zeg maar hoe ik op het toneel sta. dat is een soort. Ja, een uitvergroting van een gedeelte van mijzelf. En dat is een, een beetje. Een best wel chaotisch. Uh, Pers Personaal. vrouw. Ja. Uh, wie, ja. Wie, met wie kan je dan identif identificeren? Ja, dat, wie? Dan, dan bijvoorbeeld een beetje. Ja, een beetje uh, Kramer van. Ja. Seinfeld. Oké. Ja, oké. Ja. Die warrigheid van hem. Ik vind dat heel, heel grappig. Uh, oké. Okay. <laughs> dat, ja. Tenminste, dat, dat heeft me geïnspireerd. En, maar ik vind ook. Um, uh, Joanna Lumley en, uh, uh, van Absolutely Fabulous. En ik weet haar andere namen even niet meer. Moet dat was ja. het? Ja. Dames en heren, uh, hartelijk bedankt voor het luisteren. BNN Vara.